Minder buien, vaker zon, een graad of 17. En vanaf vrijdag wordt het een. Dit was het. N Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Voor Spaanse Polder staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, 4 juni vandaag. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Het is woensdag dat betekent uh, dat ik weer begin aan mijn radiomarathon. 4 uur lang maar liefst. Jongen. maar Eerst even twee is lekker de lunch en daarna de vinyljaren natuurlijk, met vandaag als speciale gast Bart van der Meer. Eh, uh, de, ken ik die man. Nou, dat is dus de man die normaal op donderdagmiddag tussen twee en vier uh, de muziekboulevard live doet. En die heb ik uitgenodigd. Ik denk, Bart kom jij nou eens gezellig naar de studio op woensdag en neem je eigen LP's mee. En dat zou hij doen. Dus die hebben we straks tussen twee en vier. Ik mag wel zeggen dat ze bij Radio 2 toch wel een stelletje verschrikkelijke imitators zijn, hè? Ja. Hans ze de Vrijdag de hele dag gaan ze Beatles en Stones uitdragen. Dat doen we al jaren. De confrontatie, ja. Pikken ze gewoon mijn idee. Ah, ik heb al een advocaat op jou gestuurd. Ja, Bram Moskovits. Ja, dan ben ik er op afgestuurd. Ik zeg, Bram, zorg eens even dat ik een baton binnenhaal. Zou die doen? Ja. <laughs> ja. Als ze een dag battelen tussen de Beatles en de Stones. O, gelijk natuurlijk. Ja, de hele dag. Pff, word je dan doodziek van op blazen, hoor. Dan heb je op later eens van, nou, nou wil ik ook wel eens wat anders horen. Toch? Maar goed, het is wel een historisch weekje, dames en heren. Want uh, ja. Uh, de, de week staat eigenlijk in het teken van beide grootheden uit de 60s. Hoe is mogelijk 50 jaar na dato. He, de Beatles natuurlijk omdat het aanstaande weekend precies 50 jaar geleden is dat ze in Nederland waren. In Treslon en in Blokker. Ja. Ja, en de Stones die staan natuurlijk aanstaande zaterdag gewoon lekker op Pop. Ja. Ik weet niet of je bijvoorbeeld... Uh, of je Cultura uh, 24 op je tv hebt. Als je dat hebt. Dat is heel interessant hoor. Nou ze, nou ze herhalen wel veel Het is veel hetzelfde, maar als je geluk hebt, dan moet je even in de gids kijken. Ze zenden de, de prachtige documentaire eh, Crossfire Hurricanes en zenden ze de hele week uit. Dat is een prachtige documentaire. Over oh, de Stones. En uh, wat de Beatles betreft is er, zijn er twee documentaires over Blokker. Onder andere dus een bezoek aan, bezoek aan Nederland... En een hele leuke film over, over hun eerste Amerikaanse tournee van 40, 50 jaar geleden. Dat is echt leuk om te zien. moet maak maar eens kijken. En Vultura uh, zendt ook het uh, prachtige Hyde Park-concert uit van de laatste van de afgelopen zomer. Ja, en uh, je kunt zeggen wat je wil, maar dat was toch wel even. Weer, uh, dat de heren Stones gewoon weer eventjes helemaal terug waren. Hè? Wat een geweldig concert was dat, zeg? Ja. Sweet Summer heet het geloof ik. Sweet Hot Summer of Sweet Summer, weet ik wel. Maar in ieder geval, het is het concept eh, dat ze afgelopen augustus zon eh, gaven in Hyde Park in Londen. En dat deden ze 45 jaar geleden ook, hè, want dat deden ze in 69, hebben ze dat ook een keer gedaan. Ja. Maar dat concept was lang niet zo goed als, als dit. Tjonge, jongen, jongen, het die gasten goed te spelen, zeg. Dat ga het aanraden. Ja. Nou, dat was dan even een tip. Mocht u uh, die zender op uw, in uw pakket hebben zitten... dan uh, zou ik dat zeker eens bekijken. Het is best wel een interessant kanaal. Zenden mooie dingen uit en zo. En uh, nou ja, voor de rest, uh, wat hebben we vandaag? Nou ja, we gaan gewoon lekker muziek draaien. En uh, we hebben de bioscoopagenda, we hebben het regionale nieuws en wat deze meer zijn. Nou, wat wil je nou allemaal? Dit is sign Nobody to Love. lunch luistert u nou, dames en heren. Vijf dagen per week live tegenwoordig en vanaf deze week. Ja, ja. Gisteren de vuurnoop van Charles en Dolly. Ja, ja, Nou, leuk hoor. Stukje gehoord, maar uh, was wel leuk. Gezellig. En uh, dat gaan we lekker doen. Vijf dagen per week. En uh, ja, live de lucht in tussen 12 en 2. Gaat steeds beter. Dit is uh... Bede. laatste zaterdag is hij te zien op, op Bekensteinpop. Pop. Uh, op landgoed Bekenstein in Velsen-Zuid. Kunnen ze zien, er spelen nog meer een leuke bands trouwens. Ook heel wat regionaal, dus het is gratis toegankelijk. Dus als het een beetje leuk weer is, best een aanrader. Aanstaande, aanstaande zaterdag 7 juni. Op het festivalterrein in het landgoed Bekenstein, Velsen Zuid. En uh, het wordt mooi weer. En het is een, een, een gratis toegankelijk festival. Het kost je niks als je daar naar binnen wil. Dat is, dat is wel leuk. En wat leuk van het verhaal van Bekenstein Pop is. Dat, is dat, het, uh, dat er ook heel veel uh, zeg maar, uh, regionaal. Uh, speelt, dus heel regionale mensen. Uh, Jork van Noorden zie ik staan uh, uh, de Gypsy even kijken hoor, de, uh, Gypsy Rufina zie ik staan, ik zie staan die Atlantic uh, verder de uh, Legs Kort en uh, even kijken hoor, oh, ik ja, het zo aan het zien Kort en Discord, dan natuurlijk Bade, dat zei ik u al, die, uh, die staan er ook, dan hebben we de, de Benelux speelt er, de Klikos. Hallo Venray, ook een leuke band trouwens uh, Bloody Hammers, uh, de me de de dronken de dronkenmansopera, die staat er ook. En Doton, nou die kent u natuurlijk allemaal, want die draaien we natuurlijk regelmatig. Doton met die hit uh, Home van dit moment. Verder uh, nog Krater, Sexton Creeps, uh, The High Ranking, uh, Small Time Crooks, Chef Special, ook een hele leuke band trouwens die daar speelt, uh, Death Alley en uh, Even kijken, tand. Nou, er zitten in ieder geval een aantal grote namen bij. Doten en Chef Special en zo. Dat zijn nog allemaal bekende mensen die u ook regelmatig in ons programma hoort. En um, nou, dat is gewoon leuk. Aanstaande zaterdag dus het terrein van Bekenstein. U weet waar dat is, denk ik. Dat is in Velsen-Zuid. Um, bij dat prachtige landhuis. Uh, daar ligt een licht en heel groot landgoed bij. En een uh, grote weide zit erbij. En daar wordt dus dat festival uh, georganiseerd. Ook met beet. Onder andere Ja, nog een klein flaatje. Aanstaande zaterdag dus. Bekensteinpop uh, in Velsen-Zuid. Ik kan het u aanraden. Het is leuk om naartoe te gaan. Het zijn Queen uh, of revival! Lekker out jongens! Fortunate son! Zie je when lunched op deze woensdag 4 juni. En gezellig dat u er weer bij bent. Mocht u wel een broodje op uw bord hebben liggen. Nou, eet smakelijk dan natuurlijk. Hè? Of uh, kroketje of weet ik wat voor iets. In ieder geval, gewoon eet smakelijk. Dit is Passenger. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where can't say die.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 Cause I know those eyes and I know that touch I don't have many and I don't have much But Oh darling, my heart's on fire Oh darling, my heart's on fire Oh darling, my heart's on fire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 Dress. Ja, en daarvoor uh, Passenger met uh, Hearts on Fire. Nou, Fire hadden ze wel, hè. En uh, Moerdijk, tjonge, jonge, jonge, de fikje weer daar, zeg. Oké, okay, nog één plaatje en dan gaan we naar het regionieuws van uh, half één uh, dames en heren. En deze man die speelt dus inderdaad aanstaande zaterdag op Bevrijdingspop in, uh, op Landgoed Bekenstein in Velzen zuid er zijn uh, twee podia. Het podium, dat is meer het regionale talent. En dan het hoofdpodium. daar nou, wat meer de grote namen. Zoals Bait en Hallo Vendrai, en Chef Special en Doten, Home. Run past the rivers. Run past all the light. Feel it crashing and burning. Till it all collides. Strike a match with the fire.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 een man dus aanstaande zaterdag te zien. Op de Bekenstein pop. In uh, landgoed Velsenzuid. zuid Als je niks te doen hebt. Leuk hoor. bovendien is het Pinksteren natuurlijk. In Zandvoort ook heel wat te doen. Pinksterracers en zo natuurlijk. Maar goed, daar doen we waarschijnlijk vrijdag wel meer van. We en... Uh... Het wordt in ieder geval uh, mooi weer, dit weekend. Het wordt warm, schijnt het, heb ik begrepen. Maar goed, dat zal Angela hier straks meer over vertellen. Hoop ik. Hey. Morgen pas. Douten. Nummer 8, home. Ja, en zaterdag is natuurlijk ook nog de fameuze... Uh, nou, want zaterdag is natuurlijk ook nog de fameuze herdenking van het, uh, het concert dat, de, de, of de twee concerten... die de Beatles afgelopen 1964 gaven in Blokker. En ook daar kunt u nog heen. Er zijn leuke tentoonstellingen en zo. De muziekavond zaterdagavond is helaas uitverkocht. Daar kunt u niet meer naartoe, denk ik. Maar er zijn ook hele leuke tentoonstellingen. Onder andere dus op de originele locatie in de oude Veilinghal op Hoop van Zegen... Waar uh, een heleboel leuke dingen te zien zijn. Waaronder uh, de reportagewagen van uh, de NTS, nog in de tijd. Heb ik begrepen, tenminste. Uh, de reportagewagen van de NTS, waar in de tijd het concept mee werd geregistreerd. Uh, ja, ik heb zelf ook kaarten voor die muziekavond. Maar ik denk toch niet dat ik erheen kan. Vervoer is een beetje een probleem. Want het openbaar vervoer naar blokken, dat is een drama. Dan ben je, dan ben je bijna twee uur onderweg om uh, een afstandje van een half uur te overbruggen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. In ieder geval, uh, eens even kijken, hè, wat gaan we doen? Uh, oh ja, nieuws. <laughs> ik denk, dat zou ik ook weer doen. Uh, je raakt een beetje van je apropo, hè. Zo af en toe. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. Een meisje is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een motorrijder. Samen met iemand anders wilde zij de Van Lennepech oversteken... maar zag daarbij een motorrijder over het hoofd. De motorrijder kon niet meer op tijd remmen met een aanrijding als gevolg. Een van de twee werd door de motorrijder geraakt... en raakte daarbij dus ook gewond. Ook de motorrijder kwam door de botsing ter val en maakte een flinke schuiver. Twee ambulances en de politie rukten uit om hulp te verlenen. Het overstekende meisje liep door de aanrijding in ieder geval het beenletsel op... Zij is na de eerste zorg overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De motorrijder is ook door de ambulancebroeder nagekeken... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Van Lennepweg tussen de Linneusstraat en de Tollefstraat... enige tijd afgesloten voor het verkeer. Bij de Albert Heijn in Spaarndam heeft vanochtend vroeg een overval plaatsgevonden...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 Hij droeg een grijze trui en een grijs tweetjasje. En hij is vertrokken in een onbekende richting. Dus mocht het signalement u iets zeggen... neem dan even contact op met de politie. Je bedenkt het misschien niet als je dag in dag uit... het station Haarlem binnenloopt. Maar 175 jaar geleden... reed de allereerste trein van Amsterdam naar Haarlem. Voor... Voor de NS en ProRail is dit oudste stuk spoor reden voor een feestje. Het feest gaat plaatsvinden op 20 september en dat is exact 175 jaar na het allereerste treinritje tussen Amsterdam en Haarlem. De thema's zijn trots en vooruitgang. Wat er precies, precies gepland staat, is nog onbekend. Laten we in ieder geval hopen dat het op tijd begint. Dat is alvast het begin. <lacht> Dat is overigens niet het station Haarlem wat je nu kent, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het eerste station Haarlem zat heel ergens anders, hè? Dat zat waar nu ongeveer de, de, de werkplaatsen van NetTrain zijn. Daar ongeveer zat het eerste stationnetje. Want er was nog geen brug over het Spaarne. Dus dat kon er nog niet. Aha. Nou, het huidige station dateert uit uh, 1910. Maar het is wel een van de mooiste stations van Nederland. Dat wel. Ja, nou, ga door. uiteraard.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 De zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee tot 17 graden elders in de regio. En wat het weekend betreft, dat lijkt op dit moment een heel, heel mooi en zeer warm uh, pinkse weekend te worden. Maar dat, daarover hoort u morgen meer. Om het Heel, heel, spreken, ja, dat station Harlem, dat, ja. dat is wel uniek hoor. Als je dat eens goed gaat. Als je de moeite neemt om daar eens goed rond te kijken. Ja. Er, zitten, er zijn zoveel mooie dingen te zien. Het is een beetje een jugendstiel uh, ontwerp. van de heer Margadant. Het komt uh, wel, wel uit die periode. Uit, uh, het ontwerp is van de heer Margadant. Die heeft het ontworpen, het hele station. Dit station. Maar het is al het derde station van Harlem, hè? Of het vierde zelfs. Nee, het is al het vierde station. Het eerste station van Haarlem, dat stond dus, dat zei ik net al... Uh, waar, vroeger, uh, waar nu die, die werkplaatsen van, uh, van, van Netrain zijn, de oude NS-werkplaatsen. Daar zat het ongeveer. Uh, want er was nog geen brug over het Spuinen. Dus dat ging nog niet. En het tweede station, dat is wel geweest op de plaats waar nu ook het station staat. Iets daarvoor. Uh, maar toen was er ook, uh, dat lag nog verlaagd. Dat lag dus nog uh, niet zo hoog als nu. En dat is pas later gekomen. Dit station uh, is pas gekomen toen ze het eigenlijk de heleboel opgehoogd hebben. En toen ook die bekende spoorbrug over het spaarden kwam. Maar goed, dat even terzijde. Ik ben wel benieuwd wat ze gaat doen. Ik ga ook zeker kijken, want ik ben een treinengek. Dus ik, ga, ik, ben, ik was bij het 150-jarig bestaan in Utrecht ook. Dat is geweldig. Een mooie manifestatie, spoorwegmuseum. Mooie tentoonstelling. Uh, ja. dus, dus ik hoop dat ze weer met als zijn hele leuke, de, leuke dingen om te bezoeken. Ja. Overigens, ja, overigens, overigens wat het oude spoor betreft, er is niet veel meer van over. Hè? Laten we dat ook even duidelijk stellen. Nee, weinig. Er is ja. nog heel weinig van over. Eigenlijk alleen het stukje nog, uh, het stukje tot aan uh, de spoorbrug. Uh, en, en net voorbij halfweg, want daar bijgt de lijn nu af naar Sloterdijk, naar het nieuwe station. En dat ja. oude stuk spoorlijn, dat is helemaal weg. Dat is er gewoon niet meer. Dus het is nog maar een heel kort stukje wat er nog van de oorspronkelijke lijn over is. En ook dat is nog... weer. Nou ja goed, daar kan je wel hele verhandelingen over gaan houden. <laughs> nou, ja, dat we, zijn misschien die... handig om daar eens dus een keer een special aan te wijden. Ja, dat is, uh, ik ben daar nou eenmaal uh, altijd mee bezig. Ik vind dat mooi, ik vind dat prachtig. Ja. Goed, nou zullen we dan weer muziek <laughs> Ja, laten we dat maar doen. Dan gaan we de hele tijd over, die, over dat prachtige... Nou, Zandvoort heeft ook een mooi station hoor. Als je dat eens goed bekijkt, ja, ja. dat, ge, dat gebouwtje, dat is, dat is mooi. Ja, maar dat is ook nog steeds een originele oude staat. ja een, En dat uh... is het oorspronkelijke gebouw ook nog. Ja. Dat is heel erg mooi, want dat is ook een beetje in die stijl. Hoe oud, hoe oud zou dat zijn? Huiskamervraag, hoe oud is het stationsgebouw van Zandvoort? Nou, ja. huiskamervraag. Kijken of we een reactie krijgen. Hoe oud is ja. het stationsgebouw van Zandvoort? Nou, oké. Okay. Oh, en huiswerk voor mij neem ik aan. Nee, ik vraag het aan de luisteraars. Uh -huh. Nico en Vins, uit Noorwegen vandaan. Liedje heet Am I Wrong?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 Oké, okay. uh, Nico en Vince waren dat. En uh, uh, stil even, stil. Je bent nog niet aan de beurt. Het wou ik dan zeggen, oh ja, yeah. Nico en Vince uit Noorwegen. En het nummer dat heette uh, heet dus uh, uh, uh, uh, Am I Wrong? Ja, er wordt gebeld inderdaad. En er circuleren twee data over het station. Leuke quizvraag dus. Uh, u krijgt zo meteen van ons te horen wat het, uh, wat het, wat het echt is. Uh, er de, de circuleren twee data. En men is het niet met elkaar eens, de deskundigen. Dat vind ik wel leuk. Goed, we gaan het zo horen. Dit uh, is Doe. Behind Blue Eyes. Van het album Who's Next. No one knows what it's like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 is vengeance that's never free. blue eyes Ja, de hoedes. Uh, de hoed. Behind blue eyes. De Bioscoop Agenda. Tot Goed. Uh, ja. De hele Muppets-bende gaat op wereldtour en trekt volle zalen in grote theaters. In fascinerende Europese bestemmingen zoals Berlijn, Madrid, Dublin en Londen. En dat is allemaal in de nieuwe Muppet-film Muppets Most Wanted. En deze film begint vanmiddag om half twee... en zaterdag, zondag en volgende week woensdag om half vier. En de film is geschikt bevonden vanaf zes jaar. Nogmaals geprolongeerd, de animatiefilm Rio 2 3D. En deze film is geschikt voor vanaf zes jaar... En deze draait vanmiddag om half vier. En dan vervolgens op zaterdag, zondag en volgende week woensdag om half twee. Dan vanavond uh, filmclub Simon van Kolm. De film The Grand Budapest Hotel. En dat is een comedy met onder andere Bill Murray en Jude Law. En het is een nieuwe film van regisseur Wes Anderson en speelt zich af in een gerenoveerd Europees Hotel Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De film vertelt over de avonturen van de legendarische concierge M. Gustave en Zero Mustafa de Piccolo, die zijn beste vriend wordt. Het verhaal gaat over de diefstal en opsporing van een renaissance schilderij van onschatbare waarden en de strijd om een aanzienlijk familiefortuin. Dit alles tegen de achtergrond van een dramatisch veranderend Europa. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan de romantische comedy The Other Woman met onder andere Cameron Diaz. En deze speelt vanavond om half tien. En wederom vanaf zes jaar. En ja, hij draait ook de rest van de week nog. Vergeet ik nog te vermelden. Vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag om half tien. En dan tot slot The Amazing Spider-Man 2 in 3D. En dat is uh, weer een spektakelfilm. En in deze film moet Peter Parker het als Spider-Man opnemen... tegen een nieuwe vijand genaamd Electro. En deze film draait vanaf morgen tot en met dinsdag. En dat is elke avond om 7 uur. Ja, en dan heb ik nog uh, een antwoord gekregen op onze vraag... van wanneer het stationsgebouw is. Nou, uh, ik kreeg een telefoontje van meneer Vader. En deze vertelde mij dat uh, de concept welstandsnota... van dit, het huidige stationsgebouw, dateert uit 1908. Dus dat gebouw is uit 1908 en is als ik het goed heb ook gebouwd in een Jugendstil stijl. Er was nog een eerder stationsgebouw, maar dat was van hout en dat bestaat dus al lang niet meer en dat was in 1881 als ik het goed heb. Dus uh, dank u wel, meneer Vader, voor uw reactie. Ja, dat vinden we nou eens leuk. Dat vinden we hartstikke, ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk vinden we dat. Goed, dus uh, 1908. En dat is dezelfde tijd, daar kan je dus nagaan... dat is dezelfde tijd als uh, dat het station in Haarlem gebouwd werd. Het huidige station van Haarlem gebouwd werd. Um, dat, daar zijn trouwens, als u daar meer van wilt weten... als u dat interessant vindt, dan kan ik u wel even een tipje geven. Uh, daar staan fantastische foto's op de pagina www. Stationsweb.nl ja. En als je dan uh, even kijkt naar, uh, naar Haarlem of Zandvoort en zo, dan kun je daar alle informatie terugvinden. Dat is erg leuk. Dit is Kensington en Streets. streets. En ik uh, lees net dat Rijnalda vindt Zandvoort lunch leuk. Nou, dan vinden wij uh, Reinalda leuk. Ja, natuurlijk. Zo zijn we. Zo zijn we. Oké, we gaan eruit met een lekker wild nummer, jongens. Uh, we gaan op naar het nieuws en het weer. Steppenwolf en Born to be Wild. Ja! Yeah. Nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Shell en andere diensten gaan snel onderzoeken hoe de brand bij Shell in Moerdijk kon ontstaan. Volgens burgemeester Kleis hebben de mensen in de omgeving van Moerdijk het recht om snel te horen hoe het kon gebeuren. Bij de brand is de stof ethylbenzeen vrijgekomen. Volgens de GGD is die stof niet kankerverwekkend en zijn er ook geen verhoogde concentraties in de lucht aangetroffen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de roetdeeltjes die in de wijde omtrek zijn neergedaald. Bij de brand raakten twee mensen licht gewond. ze hebben de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Ze zijn nu weer thuis. In de regio Moerdijk en op sociale media wordt gezegd... dat er gisteren te laat een NL-alert is verstuurd over de brand bij Shell. Andere omwonenden zeggen dat ze helemaal geen waarschuwing hebben ontvangen. De brand ontstond om kwart voor elf. De waarschuwing van NL-alert werd ruim een uur later verstuurd. Burgemeester Kleijs van Moerdijk zei vanochtend... dat in een straal van 10 kilometer rond Shell-Moerdijk... een sms-alarm is verspreid. Er is geen luchtalarm afgegeven... omdat er volgens Kleijs geen aanwijzingen waren... dat er gevaar stoffen in de lucht zouden komen. De burgemeester van Venetië is opgepakt op verdenking van corruptie... ...en verduistering van zo'n 20 miljoen euro. Dat geld was bestemd voor de aanleg van een stormvloedkering bij Venetië... ...die moet voorkomen dat de stad overstroomt. In totaal zijn 35 mensen gearresteerd. Het Nederlandse bedrijf Structon, dat ook bij het project is betrokken... ...wordt niet verdacht. Consumenten kopen steeds vaker voedsel dat milieu- en diervriendelijk is geproduceerd. In 2013 werd er ruim 10% meer duurzaam eten gekocht dan het jaar daarvoor. En vooral bij supermarkten is er een stijging van de verkoop van duurzaam voedsel. Bij keteraars en restaurants gaat het wat minder hard. Het is het vierde jaar brei dat de verkoop stijgt... en vooral duurzame vis en eieren zitten in de lift. Het weer geregeld buien, noordoosten, mogelijk ook met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden...